Van het goede leven. Met Adelie, Adelie, Adeline, Adelie. Adel, Wie niet weg is, is gezien. Oh, zoet, hè? Dat was een roospiep. En jullie moeten er straks ook nog eentje maken. Ik hoop dat dat lukt. Gaan we het doen. Maar, de uh, floor is yours. Ja, we gaan uh, een lied doen wat we zelf... Uh, wacht even, wacht even. Oh. Ik, ik hoor ze niet. eh, uh, uh. Max? Staan zij wel open? Open, open. Staan oh, maar open? Die op mijn... oh, wacht even, dat ligt aan mij. Ja. Nee, sorry. Ga door. Nou, het, is, het is een lied wat Marcel en ik hebben geschreven. Uh, dat is heel leuk, want dan heb je een tekst. En een, dat mail ik dan naar hem. Ja. En dan laat ik het verder los. En hij krijgt dat binnen. Ik weet dan niet wat hij precies denkt. Van, oh god, nou komt er een tekst binnen. dan moet jij dan maar zeggen. Wat jij er dan van... Oh, dan doet hij net die microfoon weer <lacht> van, Oh, mag dit? Nou ja, in ieder geval, ik kreeg dus op een gegeven moment uh, de akkoorden terug. En ik dacht, nou, dat, is, uh, dat gaan we doen. Dus die, dat is een gloednieuw liedje en dat zit ook in de voorstelling. Oké. Okay. En het heet Die ander. En ik, ik ben altijd geobsedeerd door... Uh, ja, dat klinkt heel zwaar, maar dat, is, dat komt... Geobsedeerd door noodlot. Of door dingen die in één klap uh, alles omgooien. En dat komt natuurlijk omdat ik als kind zo'n ervaring heb gehad. Wat waarschijnlijk iedereen een keer gaat krijgen. Dat je, uh, he, dat je ineens onder de tram ligt. Of ineens val je van de trap. Nou, je hebt... Ik ben ook van de trap gevallen, ja. ja. Bont en blauw, die staan ja. van de trap gevallen. Ja? Hij heeft zo in, een, in een klein moment, bang, is, is, da, draait alles om. Ja. En meestal denk je altijd, dat gebeurt een ander. Nou, ik heb de neiging om te denken, ach, waarom ik niet? Ja, oh... Dat vind ik ook een goede titel voor een lied. Ah, waarom, waarom ik niet? Waarom ik niet? Nee. Ja, zoiets is het. Het heet Die Ander. Okay. En uh, Marcel begint. Aan de deur staat een agente met een grauw en grijs gezicht. Of ik even wil gaan zitten. Ze komt met een bericht. En als ze zegt wat zij te zeggen heeft. Moet ik lachen van de schrik. Want het gaat over een ander. Maar die ander, dat ben ik. Met ontslagbrief in mijn hand, kan ik nergens van op aan. Als ik zoek naar enig houvast, hoe moet ik verder gaan? En in de lift bekijkt de spiegel mij met een zwaar verdoofde blik. Ik moet janken om die ander, want die ander, dat ben ik. Toch juist altijd die ander Dat daar iets naars mee is Bij die ander van het klappen Met die ander gaat het mis Die ander die krijgt kanker Of zijn huis staat in de fik Dat haar man is overleden Nu is die ander Licht lijkt te leven, groen of rood Maakt geen verschil, als ik thuis kom En de kamer is zo leeg, dat ik hier stik Gordijnen open, ik zie haar lopen Dat is die ander Dat ben ik Die ander, dat ben ik Die ander, dat ben ik Dat ben ik. Nou, dat heeft mij allemaal ontroerd. Ik ga nog even klappen. Echt waar? Ja, natuurlijk. Ja, ik zie dat zo, zo voor. Oh, zo. Ja. Ah. Maar goed. Kan toch? Ik, ik, wat... ja, ik bedoel, je bent, je bent een fantastische zangeres. hè? Maar, eh, en je bent eh, begonnen. Eh, je hebt jarenlang in het Engels gezongen. Op een gegeven moment, eh, volgens mij was het op de Parade dat je met eh, Bob Fosco en Maarten van Roosendaal een programma deed hè, Rottigheid. Nou, dit had dan zo bijgekund. Hè? Ja. En to toen ben je naar het Nederlands gegaan. Voelde het als een soort thuiskomen? Uh, ja, het was wel heel erg eng ook in het begin. En, uh, het was ook, het was, uh, ik ja, het thuiskomen ook wel. Maar ook wel een grote uitdaging. Ook, uh, en heel onzeker. Ja. Ik weet nog dat ik de eerste, eerste dingetjes deed. En uh, nou echt. Uh, ik, ik, ik durfde het gewoon bijna niet hardop te doen. Omdat het zo confronterend ja, kan zijn. Ja. Ja. Het is zo verstaanbaar. Ja. En dat had ik me nooit gerealiseerd. Nee. Maar uh, ik dacht, het was wel op een, op een moment dat ik dacht van nou, nu moet ik gewoon eens, nou ja, uit de kast is dan het verkeerde woord. Maar, maar voelde het dus... dat als een veel directere lijn naar je hart? Dan in ja, ja, als... ja, het is veel, het is veel. Uh, ja. Ja. Daar kan ik niet omheen. En nu ben ik ook weer op een punt dat ik af en toe denk... vind het ook wel weer lekker om, om misschien wel eens in het Engels te, te zingen. Nou, je mag voor mij als Miss B Spoiled... mag je nog ja. 25 vaten maken. Want daar ja, ben ik helemaal dat, gek op. Ja, ik, ik ga dat ook nog even... Het verheugend het echt nieuws leuk. is dat je dat ook weer doet, hè. Dus ja. mensen boeken haar. Want ze heeft een heel leuk bandje... met jonge uh, conservatoriumuzikanten. En het is de, de heerlijkste easy jazz die je, die je kan krijgen. Maar ja. dit... De, wat je hier doet, wat ik waar ik eigenlijk naartoe wil is om te zeggen van, wist je dat jij zo'n schrijftalent had? Nee, dat zijn fantastische teksten allemaal, stuk voor stuk. Ja, nou, <laughs> ik, ik, ja, ik, weet het niet. Soms denk ik van, nou ja, het kan, ja, sommige vind ik gelukt of zo, denk van, nou, die kloppen. En soms denk ik alweer van, ja, jeetje, ik zou het eigenlijk toch wel, ja, het dan nu wel weer anders doen of zo. Maar dat komt eigenlijk ook omdat ik uh, afgelopen september, oktober... een paar keer les heb gegeven. Een soort van workshops. Ja. Aan andere stu uh, studenten. In... Singer-songwriters? Ja, singer-songwriters. Ja. Ja. Songwriters, mensen die met <tus> Nederlandstalige teksten bezig waren. En toen ging ik me verdiepen in, in Nederlandstalige teksten... van al alle artiesten die nu... Uh... En toen kwam ik zulke goede dingen tegen. Ook uh, oudere dingen... Um... En, en toen dacht ik, jeetje, wat moet ik nog veel leren? En waarom heb ik daar nooit eerder echt in verdiept? Ook over rijm, over niet rijmen en, en dwangrijmen en soortige rijmen. En waarom ik dan wil rijmen. En het zoeken naar het ontwijken van clichés en. Nou ja, het is nog zoveel, uh... nou, is nog dat... zoveel te leren. Wat dat, dat je een betreft. soort natuurtalent hebt, vind je niet, Marcel? Nou ja, ik weet ja. het niet. Ja, dat ben ik het niet uh, mee eens. Ja. Ja. Dat is fantastisch. fantastische plek, zeg. Maar soms kom ja. ik er echt niet uit, hoor. Nee, nou goed, dan, dan laat je hem liggen. En dan uh, de ene lukt wel en de andere niet. Goed, nou... Um, ja, wat zullen we doen? Ja. Een mopje. Een mopje, ja. een mopje ja. hier, hier of daar. Ik zal even... Uh... Zullen we die... die uh... Ja, roep eens wat. Wat is vrolijk. Ja, is goed. Zullen we een moppie doen? Ja, doe een lekker vrolijk moppie voor mij. En ik dans voor jou. Je verleidt me, vermijdt me, en ik smacht naar jou. Je verdooft me, belooft me, en ik geloof in jou. Oh, je wiegt me bedriegt me. Over goud, ja. Ik weet dat ik bevangen ben, gevangen ben, ja. In ieder val van je. Marcel, ik moet even nog... Ik, weet je wanneer ik jou voor het eerst zag? Nee. Mm -hmm. Op de theaterplanken? Nee. Ja. Dat is uh, begin jaren negentig in de musical Chechoff. Oh ja. Ah. ja. En later natuurlijk bij de band van uh, Maart van Roosenaal En uh, meerdere keren in Paradiso in de Melkweg. In allerlei gelegenheidsavonden, uh, hitclubs ja. en tributes. Ik heb nog een uh, John Lennon uh, lied wat jij ooit deed in de Melkweg. Oh ja, ja, ja. Heb ja, ja. Dat heb ik ook al uitgezonden. En je speelde met, met Marijn, hè? Marijn Wijnhans. Ja. Uh, was, was jij hier toen ook? Ja. Dus je bent ik al ben je hier toch een keer, ja, een keer ja, ja, hier geweest. Een, ja, want dat is nou, een de hele bent toen, ja. Ja, oké, okay, goed. Ja, toen was je een beetje zagrijnig, weet je nog? <lacht> dat ben ik 90% van de oh, tijd. oké, okay, goed. <lacht> ik kan me herinneren, ja. Is dat zo, jij, ja? Was, jij was boos om iets. Het, het trok wel bij, hoor, maar... Oh. <lacht> het had hij zich niet verslapen. Hé, hey, uh, theatertournee met je, met je vader gedaan uh, in 2010, 2011, hè? Ja, nog steeds zelfs. Oh, ja, dat loopt ja, nog begin steeds. Dit weekend weer, tot, uh, tot en met 14 mei. Was je van, daarom vannacht of gisternacht zo laat naar bed? Nee, dat had weer andere oh, had... <laughs> nee. Afgelopen januari uh, uh, was het een uh, groot feest, hè, wij de Groot. Uh, je vader werd 70, het was een hommage aan hem in, in Noorderslag. Lijkt me fantastisch. Ik heb leuke verhalen over gelezen in Groningen. Jij speelde mee, maar ook je dochter. Ja. Jeetje. Je je, je giet een stokje gewoon voor de, door. Voor de goede orde, hij moet nog 70 worden. Oh, oké. Okay, in ja. mei pas. Maar ja. um, de, de hommage was wel uh, ja, was, feit, was een groot feest. En, en dat daar staan, gesandwich tussen mijn vader en mijn dochter. Ja, dat, dat is, dat wel, is iets heel bijzonders, gek. ja. Hoe, hoe klinkt jouw dochter? Wat, wat zingt ze? Aisha heet ze. Aisha. Uh, uh, nou, ze, ze moet zich nog behoorlijk ontwikkelen. Ze staat heel erg aan het begin van, van uh, wat er dan ook komen gaat. Ja. Maar uh, de, het gaat behoorlijk de stevige kant op. Beetje rockerig. Ja. Ze schrijft... Uh, ze zit net op het consultorium. daar moet ze veel uh, liedjes schrijven ook. En dat, dat, uh, dat zijn wel singer-songwriter-achtige dingetjes, zoals het nu heet. Uh, maar als ze met een band keer gaat... dan. Uh, dan, is het echt wel, uh, dan wordt er echt wel van leer ja. Oh, wat leuk. Ja. Nou, ik ga proberen eens even op te snorren. Het staat nog niet op, op YouTube. Ja, ik geloof dat hier wel wat... Oh ja? Daar wel wat zwerft, ja. Oh, Oké, okay, nou, uh, dan ga ik zoeken. Um, uh, Maarten van Rozenaal, die naam is nu al een paar keer langsgekomen. Ik, ik, ik zag ook op uh, de site van uh, 3 voor 12 uh, op die avond... Um, in, in, in, uh, in Noorderslag, dat uh, Roos, hè, die zong... Uh, Roos als ja. de, Als de wind uh, uit je hoofd is... Nee, als... Hoe is het liedje nou? Als de rook om je hoofd is verdwenen. De rook, ja. De rook om je hoofd is verdwenen, wat ze heel mooi zong. Die memoreerde ook eventjes... Uh, ja, dat uh, was wel een goed moment dat ze dat even deed. Ik, dus ik zat in de zaal. Ja. En... Uh... Ja, weet je, het is ook bizar. Hè. Hij heeft gewoon natuurlijk uh, al die jaren uh, in al die zaaltjes in Nederland uh, gespeeld. En, en, en soms zaten er maar dertig man. En, dan, uh, en langzaam groeide het en groeide het. En het was gewoon uh, echt een hele goede performer en schrijver. Manzienig. En dat is gewoon... Uh, en nu, weet je, nu is hij overleden. En nou heeft iedereen het er eigenlijk over. Ja, ja En dan ja, denk dat ik ook dat... weer, zo gaat dat dus. Ja. Het is gewoon bizar. En, bizar, ja. ja, het is gewoon heel, aan de ene kant ook heel zuur. Maar ja. hij, het was echt een hele bijzondere. En, en ik vind ook dat hij echt, heeft, heeft echt iets toegevoegd aan de Nederlandstalige zeker lied, weet, kunst, zeker geschiedenis ja, van Nederland. Ja. Ja. Echt, maar op, op heel intellectueel niveau. Weet je, gewoon echt geniale teksten. Ja, ja nog steeds denk ik van godverdomme. Sorry. Ja, nee. Zonde. Zonde. Ja, echt jammer. Het was echt... Uh... Ah, jij hebt in een aantal jaar met hem op jij, kunnen treden. Jij, ja, jij kent, kent hem heel goed. Ik heb heel, heel lang veel en intens met hem ja. gewerkt. Ja. Ja. Uh, ja, enorm gemis. Ja, vind ik wel. Ja. Het is ook zo'n schat. Ik ben één dag met hem opgetrokken. Moest ik een portret maken. Dus gingen we eerst naar zijn moeder in, in Heilo. Bij zijn ouderlijk huis. Hebben we daar uh, opnames gemaakt. En toen op, op zijn uh, ateliertje wat hij toen op de Wieboudstraat had. Weet je wel. Ja, ja, ja. Nou, dat is ontzettend leuk. Goed, maar... Uh, nou, dragen we het volgende nummer op aan Maarten? Of niet? Of aan Eva? Of, ik weet niet wat je gaat zingen. Nee, precies. Nee, ik zat te denken aan Als ik Later... is goed. Oh, dat is... Ja, dat, uh, dat is een ander... Ja, dan gaan we even een andere kant op. Want... Ja, precies. Uh... Ik, dat heb ik je al een keer horen zingen... bij de presentatie van het boek Moeder Doen... Uh, van F. Starik die hier wekelijks te horen is in het programma met een fragmentje wat hij voorleest. Ja. Uh, uh, dat speelde je toen live met Nico Brandsen op de, op de toetsen. Prachtig Ach, nummer. Gaat eigenlijk nou. over dementie, over. Ja, toch? De aanleiding was uh, een combinatie van uh, uh, familie, waarvan dan iemand echt zodanig. Of mijn, mijn schoonmoeder Die zit in, in het Sarvati huis ja. die een gesloten afdeling. Die is Overigens niet dement, maar het lijkt daar heel erg op. Oh. Um, en mijn moeder, mijn eigen moeder kwam, per, ja brak haar heup... en moest revalideren in een verzorgingstehuis. Dus in, en toen zag ik ineens ja. wat, wat dat eigenlijk inhield. Hè? Dus zo'n afdeling. En dat daar mensen rondlopen die uh, ja, waar het wereldje zo klein van is uh, geworden. En zo... Uh, en het, het, het liedje dat, dat rolde eruit. En het liedje krijgt nu steeds meer. Komt er eigenlijk uit voort. Ik was, was. Op, ik, ik, ik, uh, het liedje werd gedraaid op de radio, en toen kreeg ik al vrij snel een, een berichtje van een stichting uh, die clownjes uh, of clown optredens doet op bij dementerende of ja. patiënten met Alzheimer. En toen ben ik uh, die vroegen of ik bij hun in. in uh, of iets voor hun kon betekenen. Dat is een hele kleine stichting met een paar klantjes en die gaan langs bij verzorgingstehuizen, bij gesloten afdelingen en die gaan contact maken met uh, Alzheimer patiënten. En ik heb, ben daar een keer mee geweest en ik was zo onder de indruk, want net als muziek maken, muziekmakers communiceren ja. en vaak zijn die patiënten zijn zo in een soort van ja, kokonnetje, of ze zijn helemaal niet meer bereikbaar. En zij kregen dat op de een of andere manier kregen zij weer contact. En dan gingen ze liedjes zingen, ja. muziek maken. En het was zo indrukwekkend. Dus dat krijgt. Dit liedje krijgt allemaal weer vervolg. Heel goed. Heel goed. Het gaat ook natuurlijk gewoon over ouder worden en de vergankelijkheid en de tijd. En als ik later heet het. Ja, okay. Ja? <middels>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 Als ik later nog eens langs kom, ik kus jouw wangen als perkament en ik vertel jou. I'm even zeggen, um, uh, 5 maart staan jullie in Odeon, uh, uh, de Spiegel, in Zwolle. Um, en ik ga proberen volgende week uh, zondag naar Café Pakkenhuis Willemina te komen, want dan sta je daar met de hele band. Smiddags. En 20 maart ben je in Parkgebouw in reizen. Daar kunnen nog wat meer mensen bij, ja. He, dat ze niet helemaal naar het oosten des lands reizen voor voor Jan Doedel. Nou, de, nou ja, liever. Kom, kom er naartoe. Het is prachtig. Ik beloof het u. En 27 maart zijn ze in de... de wegwijzer in Joostland. Dat heb ik nog nooit van gehoord. Oh, Zeeland, hè? Oh, Zeeland, ja. Nou, dat ook. is heel, heel leuk. leuk. Dat is heel leuk. Heel leuk theater. Ja. En de Naald in Naaldwijk. Ja, 28 ook maart. maart. oké. Okay. Uh, verder doe je ook nog... dat vind ik wel leuk. Chicle Le Freak. Dat, is in de, dat zijn uh, ja, heftige... Alles door elkaar, Samen hè? Met, je, met, je, met, je, met je zus? Ja. Dat is een project wat... Uh, Professor Nomad altijd doet dat, is één keer per jaar. Bartel Bartel. een soort ja. van rare sessie. Okay. En als die goed lukt, dan, uh, dan mogen we naar uh, Zwarte Cross. Maar dat is, loopt iets te voor. Okay. We doen chic, doen we dan. Ja, leuk. Uh, Broadway on Tessel doe je ook weer een mee. He, dat is 6, ja. 7, 8 uh, juni. Daar nou loop ik erg vooruit. Maar dat is een heel leuk Pinksterweekend Weekend en een huiskamerfestival op een ronde Cliff in Den Hoorn he, op Tessel. De avond van de kleinkunst, 3 mei 2004, in Diligentie en Den Haag is al helemaal uitverkocht. Lijkt me ook leuk, met G. Reinders en. Uh, die andere ken ik helemaal niet, maar goed. Uh, <laughs> en jij, jij speelt met haar, uh, maar jij speelt dus ook met mijn ja, pa, hij met Boudewijn. zijn vader heen. op tour, dus Ja, dus dat ja. loopt ook gewoon door? Loopt dat door loopt door nog door door even door. Dat is een soort van afscheidstour, een laatste grote tour die hij gaat doen. Nou ja. Tot en met 14 uh, mei. Oké, okay, het was voor het hele land ook. Ja, ja. Vast al helemaal uitverkocht. Alles stijf uitverkocht. Echt waar, stijf uitverkocht. Ja. Oh, wat leuk om te doen. Ongelooflijk, ja, hè? Nou, Dat Als u leuk. geen kaartje meer voor Boudewijn en, en Marcel kan krijgen... neem dan een <laughs> kaartje voor Beatrice en, uh, en uh, Marcel. Mm -hmm. Ja, Net zo mooi. Oh, ja. mooi. Ja. Um, Kunnen jullie nog een jingeltje maken? Oh, een jingeltje maken? Nu, ter plekke? Ja. Ja, laat ik aan jou over. Ja. Ja, ik, ik, ik verzin wel wat. Dit is. Hoe heet het programma ook weer? Ik krijg de thee. Max, zet jij hem in mijn opname Oké. Ja. Dit is de nacht van het goede leven. Met Adeline van Leeuwen. Het goede leven. En we zitten s ochtends vroeg al aan het. Bier. Is top klaar. Niks meer nou, aan doen. Ja. Goed. Hé, hey, uh, laatste nummer. Ja. Zullen we dat doen? Want ik moet ook nog bellen. En ik moet er nog een spel spelen. Of nou ja goed, we gaan gewoon lekker.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 Tot de eerste vogel vlaag. Vraag je lief, ik vraag het zo. Help me heel hard door de nacht. Wie maalt er nou ongeleid? Toebracht. Naar de duivel met de daglicht. Ik heb je nodig deze nacht. Gisteren heeft nooit bestaan. Er is geen morgen die ons zwaar. Slaap vannacht niet graag alleen, help me heel huis door de nacht. Thank you. Geen morgen die ons ik slaap van nacht niet graag alleen. Help me heel huis, ik vraag het lief, ik vraag het zo. Help me heel Titelnummer, Vertaling van het prachtige lied van Chris Christoffersen. Titelnummer van het laatste album van Beatrice van der Poel. Heel huids. Ik zou zeggen, koop die plaat. Um, en, en ga vooral ook naar de optredens. Uh, en, en, en jij moet ook be beloven dat je ook Miss Be Spoiled... weer, weer lekker in het leven roept en uh, laat zijn. Ik zou zeggen, boek die mensen... En voor de rest, uh, ontzettend bedankt dat jullie het waren. Het leuk, was ontzettend leuk. leuk. Ja? Ja. Oké. Okay. Jullie mogen, mogen gaan rommelen, maar ik moet met Ko gaan bellen nu. Ja, is dus goed. dan uh, Wij gaan gewoon doe je lekker zachtjes rommelen, zachtjes ga, ik, uh, ja. ga ik Ko bellen. Als het goed is, gooi maar even lekker een, een Curaçao's plaatje even erin. Uh, Max? Dat hebben we. Ik moet even mijn Ja, dat heb je. Ja. Hala Corpacera van Macario. Massario ben ik niet, daar spreekt Prudencia. In het Papiament zit hij. Maar. we gaan gewoon naar Co van Geemert in Willemstad op Curaçao. Hè, de, de, daar verblijft hij een half jaar. Alhoewel hij gaat ook wel eens naar Cuba of weer eens naar Amsterdam. Maar hij zit er gewoon weer. En wat ja. Kijk, het is hier carnaval in Venlo. in, in heel Zuid-Nederland. En, en, en wherever. Maar natuurlijk ook op Curaçao. Dus ik ben benieuwd of hij het overleefd heeft. Of Co eigenlijk een, een, een carnavalsman is. Ik denk dus eigenlijk helemaal niet. Maar goed. Cool. Ja. ja, ik ben er. Ja. Ja. Ja. Ik, heb, ik heb fantastische foto's doorgekregen ja, van, uh, ja, van Wilma, ja, je vrouw die ze ja, gemaakt heeft. Maar... Ja. Nou ja, ik, ik ben inderdaad... Het is vandaag de, de belangrijkste dag van carnaval. Het is, is al heel lang bezig, van 11 januari al. Dus we zijn hier al ontzettend lang bezig. En ik had ook wel eens gelezen... Uh, van, nou ja, probeer maar niet een afspraak te maken in deze tijd. Dat is, dat is zinloos. Want iedereen is bezig met, die, met het carnaval. En ik, ik ben ook al eens naar het carnavalsmuseum geweest hier. Dus ik had me een beetje voorbereid. Maar... Wacht even, we hebben daar een carnavalsmuseum. Ja, dat oh. heb je hier. Ja. Het uh, is, uh, ja, is niet zo groot, maar het is wel erg, erg, erg mooi met de kostuums okay. Maar ik had inderdaad gedacht: van ik, ik heb er niks mee. Dus ik dacht: dat, dat is helemaal niks voor mij. Ik had ook wel eens in een boekje gelezen van iemand die een tijdje gewoond en gewerkt had. Een Macamba op Curaçao uit het boekje. En die schreef. Uh, ...dat hij er niks, ook niks in zag in het carnaval. Misschien al, als ik tegen die lirium aan zit schreef... hij. zou het lukken om er iets bij te voelen... ...maar ik denk dat ik dan gedragen moet worden. Nou, zo idee, met zo'n idee ben ik uh, naar de start vandaag gegaan... ...naar die Grand marsha zoals dat dan hier heet. Ja. En ik dan een half uurtje kijken. Nou, ik heb er drieënhalf uur gestaan. Ik vond het geweldig. Oké okay, dan. Ik vond het geweldig. Ja. Er waren iets van dertig groepen van soms wel honderden mensen. Ja. Die uh, van alles uitbeelden. Soms begrijp ik het absoluut niet wat ze uitbeelden. Maar soms ook wel. Zag ik tijgers of Japanners. Ja. Of een Afrikaanse stam voorbij gaan. Of mensen die blijkbaar iets met brood of wijn deden. Ik, ja. ik heb het allemaal niet zo goed begrepen. Maar hoe die mensen eruit zien. Dat is niet te geloven. Die pakken. Ja. Die zijn zo mooi gemaakt. Nou, ik zag Nooit het op die geweest. foto's. Ik, ik, ik, zal, ik zal ze op de site zetten van, van, van Aline. Maar uh, ja. het is echt... Uh, dat is niet zomaar een, een lullig nee. dingetje aangetrokken. Absoluut. Of een boerenkiel. Nee, nee dat, dat is prachtig. Moet, er, moet, er is een jaar aan gewerkt of zo. Ja, ja, ja, ja. En dat, dat maken ze dan niet voor één. Maar wat ik zeg, soms voor honderden mensen. En die, die, die, die stoet die duurde maar. Die duurde maar. Ze zagen er allemaal even mooi uit. Ja, ja, ja. Ik, ik was echt Het stomme uitgeslagen. Ja. Er, er, er was ook nog... Dat herkende ik dan wel. Een Limburgse carnavalvereniging. De Cabrieten. Ja. En die zagen er toch lullig uit. Oh. Zo'n echt een ouderwetse oh. prins carnaval. Die Met een bejaarde heer. Met een soort bejaarde dame erbij. Ja, maar dat die was Die een... toch heel sneu à voor de roepen. Ja, dat was Ach, een... het niet. Zei, je had er ook een foto van gestuurd. Het was echt zo'n ja. zo zo lelijk blank clubje dan opeens. Precies. Dus. En het, het is niet leuk om dat te zeggen. Maar die mensen die meer staan in zo'n prachtige... Ja. Dat, dat, ja. Dat was, die muziek en dat swingt. En dat, die oh. mensen dansen geweldig. En er, staan er, zo, er liepen wel meer Hollanders mee. Ja. Dat valt zo uit de toon. Ja, mag ja. mogen we natuurlijk ja. meedoen. Maar ik ja, ja. ga me er nog niet aan wagen. Nee. Maar ik maar, vond het geweldig. Dan wil ik jou even vragen. Uh, uh, ik, ik begrijp weinig van carnaval. Ik zei het al eerder... Uh, uh, uh, toen ik de renner las van Tim Krabbé ja. begreep ik iets van wielrennen. Ja. En toen ik naar de overkant van de nacht las van Jan van Mersbergen... begreep ja. ik iets van carnaval. Heb jij het gelezen? Ja. Ik heb het niet gelezen. Oh, het is een zeg. prachtig boekje. Mag ik je wel ja. aanraden? Ja, dat kan ik zeker doen. Ik, ik wil nu, hoewel ik niet begrijp uh, of ik, ik denk niet dat het zo leuk is in, uh, in Venlo of waar dan ook... Als hij. Ja, oké. Okay, maar, ja. ja. maar goed, dat, dat moet ik eerst. Nee, maar ga het nee. maar eens lezen. Want ik zag, ja. ik, ik betrapte jou ook uh, op. Je staat in de krant, wederom in Curaçao. Met een pracht van een foto. Ja, je bedoelt die foto die Wilma gemaakt heeft. Ja. Die een vrouw gemaakt heeft. Ja. De, ik, ik las de achterkant van een boekje, De Eetclub, van Saskia Noord. En die maakte ze een foto van. En dat zit net voor mijn hoofd. Dus het lijkt alsof ik de, de, de, de cover als hoofd... Ja, de, ja je bent en een En het vond, heet de heet de... Nou, ook daar een krant gestuurd. Dus mm -hmm. een beetje allemaal een beetje raar. Maar nou, goed. heel erg leuk. Staat ook op uh, je site. Moeten mensen oh, maar kijken. Ja, dat staat ook op je site. Nou, ja, heel okay. goed, goed. Vertel verder. Hoe gaat het? Nou, het gaat verder heel goed. Uh, ja, ik ben hier nog maar een maand. Dus we gaan nu een beetje af tellen, oh. dat, uh, dat is allemaal niet zo leuk, maar nee. goed, uh, dat, dat is niet anders. Ja. Uh, ik wilde je nog wel vertellen, dat, dat, dat vorige keer schoot dat er een beetje mee in. Maar het is toch wel een bijzondere dag geweest. Dat is op 21 februari, dat is al een jaar of veertien wordt dat georganiseerd. De dag van de moedertaal. Oh. Je zou wel zeggen, ja, heb je dan weer een dag na moederdag, vaderdag, de, de dag, De dankdag voor het gewas of de dag of wat voor alles een dag. Ja. Maar ik vond dit toch wel bijzonder dat de UNESCO die organiseert dat en dat gaat, en ik, ik citeer nou die, de, de, iemand van de UNESCO de erkenning van lokale talen geeft meer mensen de mogelijkheid hun stem te laten horen en actief deel te laten nemen in een collectieve toekomst daarom doen we alle moeite om de harmonische samenleving van de 7000 talen op de wereld te bewerkstelligen is dus enzo. die doen hun ja. best om alle talen uh, een plaats te uh, laten behouden en dat, dat vind ik mooi ja? En dat hebben ze ook hier op Curaçao herdacht. Ja? Uh, op 21 februari, zo'n week of twee geleden. En uh, daar is toen aandacht geschonken aan het feit dat er in 1958 voor het eerst een toespraak gehouden werd in het papiments. De, de landstaal hier. Ja. En uh, dat werd toen ook meteen uh, de, de toenmalige gezagherber. Die vond het allemaal niks, maar het moest Nederlands blijven. Maar, uh, nou ja, goed, dat is dus... Toch doorgezet en uiteindelijk heeft dat resultaat dat in 2007 papiermens, net als Nederlands en Engels, hier een officiële taal is. Word, word, is het onderwijs ook in papiermens? Ja, voor een deel wel. Er zijn scholen die helemaal in het papiermens onderwijs geven. Daar is dan ook wel weer heel veel kritiek op, omdat ze denken, ja, wat moeten mensen dan die alleen maar in papiermens kunnen. Ik zou zeggen, papiermens in Engels, dat lijkt mij ja, een goede combinatie vind ik ook goed. Ja, dan zijn, zijn er weer anderen die zeggen, vanwege de geschiedenis zou dat Nederlands toch ook nog wel een rol moeten blijven spelen. Mm. Dat weet ik dan nou niet. In ieder geval, papi, het me lijkt me heel belangrijk dat het hier wordt wat verder ja. wordt ontwikkeld. Maar zeker ook een andere taal. Ja. Spaans misschien. Spaans of Engels, ja. Nou, whatever. Goed. goed. goed hier, de, en ik zag ook dat, uh, dat, uh, dat er in Amsterdam in het, uh, de Vereniging Old Suriname aan die, aan die uh, dag uh, besteedde. Oh. En wel van, nee vanmiddag, bij mij is het nog zondag, maar bij jou natuurlijk niet. Dus gisterenmiddag op zondag 2 maart werd er een, uh, een boek uh, gepresenteerd. Een vertaling van een, een boek van Dolph Roen in het, in het Frana Tongo. Uh, Oké, okay, dus, ja. Dus uh, ik vond het wel leuk dat, dat, dat, dat daar in ieder geval ook... Uh, dat Tongo, ook, ook die, die, heeft het ook die status in Suriname als, als ja. papiermens nu? ja. ja. En ik zag tot mijn grote geluk dat er ook Surinaamse hapjes te krijgen waren. Want anders zou ik ongerust zeggen worden. <lacht> maar goed, dat okay. vond ik wel leuk. Nou, verder was er nog een klein relletje hier. Uh, de gevolmachtigde minister, dat is Marveline Wiels. Hè, dat is de officiële vertegenwoordiger van de regering van Curaçao in Nederland. Het ja? kabinet zit in Den Haag. Die uh, de, een bewaker van die mevrouw, die heeft een journalist uh, tegen de grond gewerkt. Oh. Want die Marvelina Wiels, overigens de zuster van Helmin Wiels, die vorig jaar vermoord is, politicus hier. Oh ja, ja, ja daar is Er is nog heel veel gedoe over. Ja? Die, uh, nou ja, die had weer geknoeid met haar cv. En die had daar academische titel opgegeven die ze niet had. En een functie in het bedrijfsleven die ze niet had. En weet je wel, dat soort vervelende. Corrupt half corrupte dingen. Ja? En nou ja, daar is hij toch weer mee weggekomen. Sorry. Wacht even, wie is nou waarmee weggekomen? Ja, die... Marveline oh. Wils, die heeft dus die is dus gevolgd minister. Ja? En die is aangesteld op basis van een cv dat niet helemaal klopt. Die niet helemaal klopt. Dus het. Oh, en de journalist heeft dat ontdekt. Ja, en, en die is. Het natuurlijk, die is daarmee in de publiciteit gekomen. En een paar dagen geleden hebben die twee elkaar ontmoet. Oh. En toen heeft die vrouw, die, uh, de bewaker, die journalist de klap voor zijn hart laten geven. Oh. En nou ja, dat moeten we natuurlijk niet hebben. En ik zeg het even omdat ik. Ik ga dat toch een beetje in de gaten houden, want we, we moeten natuurlijk niet hebben dat journalisten hier worden geïntimideerd. Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Dankjewel. Oh. Ik dacht, dan laat ik eens een keer een belangrijk onderwerpje ja. aan zijn. Behalve dat carnaval. All right. Ah, hey. uh, Kom, ik ga het afsluiten. Ja, Hartstikke bedankt voor je bijdrage. Prima. Ik hoor je volgende je week weer. Ja, graag. Dag. Dag. Dat is alweer genoeg, want wij gaan uh, het mysterie van Emily spelen. En als we het niet redden voor de piepjes van vier... Uh, dan, uh, spelen, we, uh, van 4, dan uh, spelen we het daarna nog wel eventjes gewoon door. Dus ik zou zeggen... Um, u weet het, hè? Uh, uh, Jan Emos heeft een mooie tekst geschreven over iets of iemand. U moet raden wie of wat het is. Dan kunt u knijpkat winnen. U moet bellen met 0800-1121. En uh, ik, uh, ik zit in mijn draaiboekje. Uh, ik zou zeggen... Geef het bedje maar, het muziekbeetje. Het aardige van dit spelletje is dat we gewoon een platform hebben... om op vrolijke wijze onschuldige slachtoffers met de grond gelijk te maken. We komen altijd weg met... Ja, het is toch maar een spelletje. Trouwens, zo onschuldig vinden we ons slachtoffer helemaal niet was jarenlang een soort van leuke oom die helemaal niet zo leuk was. Met van die quasi pret oogjes in een camera kijken... met zijn kijk mij nou toch blik... en intussen over de hoofden van o, oh, zo onbewust lollige medewerkers aan de show... goede sier maken. Wij zijn daar niet zo van. 0800-1121 als u denkt te weten. En wat gaan wij draaien? Harko Wind, kent u hem nog? Zijn onweerstaanbare letterlijke vertalingen van classics... Ster en steken in je broekzak, laat hem nooit wegvagen. Vangen een vallende ster en steken in je broekzak, bewaren voor een regenachtige dag. Want de liefde kan komen en tik je op je schouder op een sterloze avond. En voor het geval dat Zult hebben een broekzak vol met sterlicht Vangen een vallende ster en steek hem in je broekzak Laat hem nooit wegvagen Vang een vallende ster en steek hem in je broekzak Laar hem voor een regenachtige dag Want als je moeilijkheden beginnen te vermenigvuldigen en dat zou toch kunnen, is gemakkelijk, zitten vergeten zonder, zonder te proberen. En met precies een broekzak vol met sterlicht, vang een vallende ster en steken in je broekzak. Laat hem nooit wegvagen, Vangen een vallende ster en steken in je broekzak. We waren voor een regenachtige dag. En steek hem in je broekzak. Laat hem nooit Vallen staan. Vallen Nou, wie deed het beter? Wim de Schippers of Perry Como? Maakt niet uit. Ik heb Timo aan de lijn. Goedendag, Timo. Ja, uh, Adeline met Timo. Zo. Uh, wie denk jij dat het is? Ik dacht gelijk aan Frans Bauer, maar dat is het niet. Oh nee? Nee. Nee, maar waarom zeg je het dan? Ja, omdat ik dacht dat het, het, is, dat het een was. Maar waarom denk je dan weer dat het niet is? Nou, omdat je de andere fragmenten niet laat horen. Wacht even, wacht even, wat moeten oh. we niet zeggen. <grijp> <grijp> ik het het niet. Oh god, ik heb, ik heb een gekneusde rip. Ik kan het niet doen Ik mag ook niet te hard lachen. Tot niet van, <grijp> tot niet van dat auto-ongeluk, hè? Nee, dit is gewoon van een trapje gevallen. Hoe stom kan je ja. zijn? Nou, hier zit ze. je ja, ja, maakt nogal wat ongeluk, uh, matje. Ik ben wel, uh, wel, wel een beetje uit. onhandig, nee. ja. Een beetje ongeduldig. <laughs> ja. Maar Timo, het is helemaal fout. Ja. Dus ik zou zeggen, ja. blijf luisteren. Dan ga ik het volgende fragment lezen. Oké. Okay. Ja? Doei. Doei. Uh, mag ik het mag een wonder heten dat de stekker er pas zo laat uitgetrokken werd... uit dat valse familie entertainment. Natuurlijk uh, nooit leuk als je je werkplek uh, kwijtraakt. Maar in dit geval werden we niet overvallen door gevoelens van mededogen. Waarom? Nou Vanwege die karrevracht onoprechtheid die je met zich meezult. Vanwege die permanent verwonderde kop die uitstraat dat niks ooit aan hem ligt. Sorry, laten ons even gaan. Na een eeuw van zeurinterviews geven, heeft hij weer werk. Nou, we feliciteren hem. Hij zit eindelijk op de juiste plek. 0800 1121 als u denkt te weten. En uh, wat heb ik hier? Oh ja, een heel raar plaatje. Ik kreeg de Rough Guide to Latin Rare Grooves. op 2000. Ik heb niks aan de hand, plaatje. hè? Uh, Denitsch, din, heet het nummer, goed. Uh, aan de telefoon, oh, er verdwijnt er net heen. Ik zag iemand staan, maar dat, uh, ik heb mijn hand aan de lijn als het goed is. Hans? Goedemorgen. Goeie nacht. Nou, <laughs> nou, vier uur. Hm. Ik uh, doe een poging. Ik, uh, ik, uh, waar, ik hou erop. op Hennie uh, Huisman. En waarom denk je dat? Nou, ik vertelde net al, de telefonist zal ik het zo maar even uitdrukken. Ja? Dat uh, ik, heb, ik, ik kijk heel weinig televisie, maar ik herinner me van hem dat hij was toch een hele grote persoonlijkheid, goed bevriend, ontdekt door uh, van een en en dergelijke. Ja. En ik, eh, nou las, ik herinner ik me een aantal weken terug een ja. interview met hem gelezen te hebben of in het verbijgaan gelezen. Ja. Hebben, dat hij wel weer graag op televisie wou. En dat zal toch inmiddels wel gelukt zijn. Oh ja, nee, nee die, ik weet. Ik... Maar in... <laughs> ja, ja, ik vind, het, ik vind het heel aardig gevonden. Ik weet het inderdaad dat hij op zoek is, uh, naar mijn idee. Maar of je al wat gevonden hebt, dat weet ik niet. Die, die persoon die wij zoeken, heeft al iets gevonden. Dus uh, ik vind het... Ja, maar ik dacht juist in dit verband dat hij dat, dat trof was. Ja, ja, nee, ik vind het, ik vind het een hele goede gok. En ik, ik zou bijna zeggen, je bent warm, voor zover dat kan. Maar het is okay. niet goed, helaas. Hans, heb, jij, heb je trouwens nog een culturele tip voor me? Ja, ik... Uh, <laughs> Ik, ik, vind dat, ik vind jou al zo cultureel. Ik bedoel, dat, dat, dat, dat, ik raak je maar nee. Ik vond het een heel fijne uitzending. Ja. En ik heb, uh, ik heb uh, Marcel de Groot uh, en, en Beatrice gebelast. Ja. Heel, heel, heel, heel, heel fijn. Goed, hè? Maar, uh, ja, ik... ik uh, Maarten van Roosendal heb ik nog uh, gezien optreden in de, roze, in de Rode Bioscoop. ja. Dat is nog niet zo lang geleden voordat hij overleed. Eigenlijk ja. misschien een jaar voordat hij overleed. Maar nee, ik bedoel, ik ben, ik ben helemaal op mezelf aangewezen. Ik, ik omring me met YouTube in. Oké, okay, goed. Daar nou, heb ik alles gedaan. Ja, daar staan fantastische dingen op. Je hebt gelijk. Ja, fantastisch. Ja. Uh, Hans. Uh, maar, ja? Uh, ik heb het niet goed. Ik heb het niet goed. Ik weet niet of ik. Ik heb nu een ander scherm voor me. Ik weet niet of er nog een beller is. Oh, er is nog een beller. Dus ik ga je nu ophangen. Ja. En als, je, als die volgende het niet weet en jij denkt het wel te weten straks... dan bel je rustig nog een keer, oké? Okay? Probeer ik het nog een keer. Oké, okay, dag. dag. Uh, ik heb Joop aan de lijn. Ja. En hoe is het met Joop? Uh, met mij gaat het goed. <laughs> ja, en ik, uh, ik, uh, ik vind gewoon uh, dat je dat uh, zelf moet invullen... Uh, gewoon uh, als je in de politiek zit, politiek zit en je ziet die ogen nog voor je... dan ga ik onder mijn bed zitten van ellende. Verhagen. Maxim. <lacht> en als we met z'n tweeën in een buik waren geboren... hoort de Eurlings van ook nog bij. Oh, die Earlings, die knappe Eurlings. Dat is het Schiphol. programma. Aangenaam om het te horen. Ah, okay. Dan Marcel de Rood en een tranenpinkje... Van de dood van een hele grote jongen. Wie? Maarten van Roosendal. Ja, ja. ja ik draai me iedere dag. Ja, hartstikke goed. Joop, ik vind het leuk gevonden, die Maxime. Ik, hij zou het eens moeten, moeten horen. Maar het is niet nou, goed. Als Joop van de zaken gaat doen. dan zegt hij gelijk, ja, voor een ton. Ja, ja, ja. Nee, nou okay, Joop. Veel plezier met jullie programma. Ja, bedankt programma. voor het bellen. Oké. Okay. Doeg. En uh, ga ze door. Doe ik. Uh, de volgende beller is Rob. Rob? Ja. Ben je daar? Ja, goedenavond. Goedenavond. Oh, Goedemorgen. Ah, whatever. Wat jij wil. Ja, ma maakt niet uit. Maakt ik niet dacht ook. eigenlijk dat het Ed, Edwin Rutte, onze oma Willem, was. Nou, vond je dat vals, familieentertainment? Ja. Nee, nou, nee, maar er kwam ergens in, me, in mijn gedachten van ergens een oom en entertainment in voor. Dus ik denk van, nou... Nou, op een bepaalde manier vind ik nou... Edwin Rutte en oom Willem... vind ik eigenlijk een voorbeeld van... van... Um, ja, goed entertainment voor kids dan ook. Hè? Dat, dat, dat vond ik allemaal nogal behoorlijk oprecht allemaal, op een of andere manier. Maar ik zoek iemand die iets anders uitstraalt. Maar ik vind het, nou ja, go, goeie poging. Dankjewel Rob. Goeie, goeie, goeie poging, maar niet. Dankjewel. Maar niet. Dag. Uh, zal ik het laatste fragment gaan lezen? Yes, let's do it. Hij doet nu iets met Betty Bart. En ook iets met schoonmoeders en trouwen of zoiets. En daar zegt hij dan zelf over... Ja, dat het natuurlijk eigenlijk niks voor hem was. Maar dat hij het nu toch eigenlijk wel heel erg leuk vindt. Nee, geweldig zelfs. En dat hij dit nog wel honderd jaar wil blijven doen. Nou, dat hopen wij ook. Honderd jaar, Betty Bart. Er is dus nog steeds zoiets als gerechtigheid. Wij vinden alles best. De Nederlandse peuters kunnen opgelucht ademhalen. Hij zal hun versprekingjes niet meer uitbuiten. Schoonmoeders pak een deegrol en verenigt u. 0800-1121 als, als je denkt te weten. Nou, dan moet je het weten, nu moet je het weten. Of we gaan draaien, leuk. Uh, uh, Slim Gaylord, we gaan terug naar 1938. Toen was dit lied een hitje. Flatfoot Foogie. Eerst was het Flatfoot Foozie wacht even, wacht even, wacht even. Ik moet even iets vertellen. Eerst was het Flatfoot Foozie maar aangezien dat sloeg op een geslachtsziekte, eh, ja, kon dat op de radio niet gedraaid worden. Toen hebben ze dat Floogie veranderd in Floogie. Nou ja, whatever. Lekker nummertje. Now the name of this song is the flat fleet Fuji. The flat fleet Fuji with the floor and flooring. The flat feet Fuji with the floor and floor. The flat feet Fuji with the floor and flooring. The floor joint, the floor joint, the floor joint, the floor joint. The flat fleet Fuji with the floor and floor. The fat feet Fuji with the floor and floor. The fat fleet Fuji with the floor and floor. The floor joint, the floor joint, the floor joint, the floor joint. Say and do, don't know what to do If the blues is hangin' on down your door Just sing this rhythm and it's bound to go The flat feet blue jay with the forehead floor The flat feet blue jay with the forehead floor The flat feet blue jay with the forehead floor The, the floor joint, the floor joy, the floor joy The floor joy, the floor joy da da da da da da, da. Swing with us so everybody come on and sing with us. The fat the feet food with the floor employ. The fat feet footed with the floor employee. The fat feet footed with the floor and floor. The floor joint, the floor joy, the floor joint, the floor joy. The fat feet footed with the floor employee. The fat the feet the food with the floor employ. The fat, feet the food with the floor and floor. The floor joy, the floor joint, the floor joint, the floor joint Man, look out, man. Kjellig, man. Dat oh, is een kjellig word. Oh, Dat is play yeah. that again, man. <laughs> that <dude. laughs> uh, straks na het nieuws gaan we door met uh, het mysterie van Emily. Tot zo.